Ongeveer 15.000 klachten gingen vooral over vertrekkende vluchten tussen 7 en 8 uur ochtends. De toename komt waarschijnlijk doordat er veel meer vliegtuigen in noordelijke richting vertrekken vanaf Eindhoven Airport. De afspraak is dat jaarlijks 70% van de vluchten in de zuidwestelijke richting vertrekt, maar dat is veel minder gebeurd. Op de A13 zijn vanmiddag tientallen automobilisten omgekeerd om een file te vermijden. Daarbij blokkeerden ze een ambulance die met spoed over de vluchtstrook kwam aanrijden, meldt RTV Rijnmond. De ambulance kon uiteindelijk tussen de spookrijders door zijn weg vervolgen. Een paar weken geleden keerde op de A2 bij Utrecht diverse automobilisten ook om om de file te vermijden. En die kregen toen 640 euro boete. Of dat nu ook gebeurt is nog niet duidelijk. De zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft tot nu toe 4,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Weijden maakte dat vanochtend bekend in het Friese Burdaard... de plek waar hij twee weken geleden na 163 kilometer en 55 uur zwemmers een tocht moest opgeven. De opbrengst is al twee ton meer dan de beoogde 4,5 miljoen euro. Met het geld worden elf onderzoeken naar kanker gefinancierd.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 Wat een heerlijk begin weer van uh, uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Oftewel, Zos, we zijn er nog tot aan 5 uh, uur vanmiddag. En als eerste plaat plaat, die is er weer van 4 uur, hoor Een liedje van alweer een aantal maanden geleden. Marshmallow was dat. En de Single Friends. Ja, in uh, dit uur onder meer de volgende onderwerpen. Nou, voor een tweetal platen gaan we eens even rustig terugkijken naar de zojuist verleden kwalificatie van de Formule 1 in Italië op het circuit van Monza. En uh, ja, uh, de.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 over mijn oren, onderste boven. Dat het nog kan, ver verliefd over mijn oren, niet te geloven. Ik stotterde van. van mezelf, hè, ik zat maffe dingen, gewoon is het bij mij.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 I bet she smell like you.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 En even kijken, er is nog iemand die een straf krijgt. Ja, Nicole Hunkenberg is bestraft voor de crash... die hij direct na de start voor de grote prijs van België veroorzaakte. Het Duitser wordt voor deze, de, deze race dus tijdens de, de race van Italiaanse Monza... tien plaatsen teruggezet. Nou, kijk even waar hij normaal gesproken zou zijn geëindigd. Even kijken, waar zie ik dat zo snel? Uh, even kijken, Nicole Honkenberg, op een veertiende plek is hij is van Q3 of Q2 geëindigd... op een veertiende plek, maar hij, hij krijgt dus een straf...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 De van vanmiddag, Marco Temes, die merkt het zeer terecht op. een van de eerste riplaten dit Marco. Ja, dat klopt. Joe Bataan. Joe Bataan in Repo Clippo. Jij hebt het over Afro Tros of zo, wat is daarmee? Ja, ik heb hier nog op gedalst bij de Afro en de Tros. Echt waar? Ja, toen ik nog jong en lenig was. Ja, dat was heel lang geleden. heel lang geleden. Want het was in tijd 1980 alweer. Hoe lang geleden? Ja, 1980. <laughs> Jeutje, minuutje. Even rekenen, het is heel lang geleden, inderdaad. Ja. Oké, okay, nou, Marco, straks spreken we uiteraard weer voor de column om uh, kwart voor vijf. Dit heet we. Maar eerst gaan we weer een andere gouden oude draaien. Hier is Phil uh, Okie.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 Come home From a hard day's work And you're waiting there I care in the world See the smile of in the kitchen Food cooking on the plates for two Feel the arms that reach out to hold me In the evening when the day is through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 571388 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Harry en Messi verdienen een thuis Zo is meneer Talbert-Jan, dankjewel Dat waren de dieren van de week Harry en Messi te vinden in Nieuw-Noord Aan de Keuzelstraat nummer 5 Kennen we dieren thuis hier in Zandvoort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 No, I love when the but come that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, Gewoon goede muziek op de zaterdagmiddag bij CFM Sandfort. Door de line, paint and strip that down. CFM, Race Radio, Pit Report. En voor de laatste maal, jawel, voor de allerlaatste maal. Vandaag schakelen we over naar Circuit Sandfort. Naar Willem van Verdienste, die daar aanwezig is tijdens een historisch weekend, Willem.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 Ergens in 2 minuten en twintig. Mm -hmm. Nou, Als we even terugkijken vanmiddag naar de uh, Formule 1, uh, dan werd daar uh, 1.30 gereden. Dus dat scheelt zo wat een uh, minuut uh, wat ze langer over een rondje doen dan uh, zo'n uh, Formule 1. En dan heb ik niet over de huidige Formule 1. Ik zou ze binnen twee rondjes uh, deze antwoordjes op een rondje gaan zetten. Maar desalniettemin toch leuk uh, race, uh, ja, Of een veilig race is, is best stevig. Een hoop van die auto's, uh, die hebben geen enkele rollbar, die hebben ook geen uh, veiligheidsvottels. Dat uh, heeft één voordeel, ze kunnen wel in de bochten uh, lekker meesturen, want ze zitten niet strak uh, ingestuurd. Nee, maar ik heb ook gezien dat ze dan uh, één hand aan het stuur houden en die andere aan de carrosserie. Ja, dat klopt. Uh, in, in bepaalde bochten viel mij dat ook op. Uh, één handje aan het sturen <lacht> en <Ja>, de carrosserie. <lacht> ja, <lacht> Ja, goed. Of je op een relaxed toertje boodschappen aan het doen zijn. Ja. Handje buitenboord. Ja, je zegt over die veiligheid van die auto's, Willem. Dus dan Marcus Eriksen-crash in de, in de vrije training, dat uh, zouden we niet uh, kunnen gebruiken op het circuitvraag. Nee, nee, nee. Die test die we gisteren zagen op ons ja. Ik zou dat met één van de auto's gebeuren die vandaag in, uh, op de spier aanwezig zijn. Uh, ik denk niet dat diegene uh, die daarin zou zitten zo makkelijk weg zou lopen als uh, Marcus Eriksson. Uh. Nee, wat een ongelofelijke veiligheid hè, tegenwoordig van die Formule 1 auto's. Ja, ja, ja, ja, je ziet tollen, vliegen, rollen, dan denk je, nou, uh, en dan stapt hij uit en uh, zwaaiend uh, loopt die terug. Okay. hij terug. Oké, hij zou ongetwijfeld wat uh, blauwe plekken hebben en wat spierpijn, maar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 Morgen, ja, uh, Rob. Uh, ja, ik weet niet of je plan hebt om uh, te slapen. Maar morgen om uh, tien voor half negen. Jij, als uh, CFM, en die bij de opnieuw woont. Zal dat ongetwijfeld waarnemen. Om tien voor half negen hebben we al uh, een race van de Formule 2. En uh, dat is een aardig startveld met een aardig uh, geluid. Dus uh, ik wens je succes met het uitslapen. Ja, dan kunnen we lekker wakker worden? Houden we wel van hoor, Willem. Ja. ja. En de dag uh, ja, die gaat door uh, morgen ja. tot. Uh,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 Ja, de parade, die, ja, de kolonne, de parade, die gaat van start hier om half acht vanaf het smiet. Dus ik denk dat ze zo rond acht uur dan op het raadhuisplein en omgeving aanwezig zijn om die auto's te parkeren, Zodat iedereen ze ook van dichtbij kan bewonderen. Onder het luisterend genot van een stukje boek en boekie boekie-boekie-muziek, boekie, toch? Ja, en de tappunten gaan om zes uur al los, uh, Willem. Dit ter info. Oh, nou, die waren vanmorgen al en toe hier. <laughs> <Laat hem kijken. laughs> ja. Oké, okay, Willem. Hartstikke bedankt voor je verslaggeving van uh, dag 2 van de historische Grand Prix live vanaf circuit Zandvoort. Mede namens de luisteraars. En ik zou zeggen, uh, wellicht tot straks. En anders uh, zien we elkaar morgen uh, op het circuit. Ja, is goed. Oké, okay, dankjewel Willem voor deze, vanaf het circuit van Zandvoort. Wat een geweldig, mooi raceweekend weekend hebben we daar, hè? Dus uh, ja, daar genieten we nog even van. En vanavond inderdaad vanaf half acht de parade uurtje van door het dorp. Dat gaat ook weer een heel feestje worden. En dan uh, gevolgd door uh, live muziek op het uh, Raadhuisplein hier in Zandvoort. En wij gaan ook weer muziek voor je draaien.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 Oké, okay, maar het, is, het zijn natuurlijk de columns die je geschreven hebt... die zijn toch behoorlijk op, op Zandvoort gericht geweest? Ja, ja dat klopt. Maar uh, laten we zeggen dat uh, de scherpte van de pen uh, landelijk uh, ja. verspreid mag worden. Ja, nee, dat klopt. Want de enige kennis van de Zandvoortse geschiedenis is, uh, is niet onwenselijk natuurlijk. Tijdens. Nee, maar ik denk dat de onderwerpen zich ook wel lenen... om in schin op geul uh, gelezen te worden. Ja.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 ja, nou, ik, las het, met, met ik een, las het echt. Met, met een korreltje zout nemen <laughs> jongens. <laughs> Oké. Okay. Ja. Hey, straks de race weten we. Maar eerst even deze van Jocelyn Brown.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 Maar wel ongewillige raceweduwen. Het begrip raceweduwe krijgt nu toch opeens een heel andere lading. Toch, racefans? Dankjewel, Marco. Geweldig. De column raceweduwe tijdens het Maxi Verstappen Weekend. En nu op herhaling. Want we hebben ook weer een ra mooi raceweekend. met de historische Grand Prix. En het gaat over raceweduwen. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.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 Girls, girls, girls Well, they made a mother in Hollywood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 Maakt niet uit hoe. Nou, gaat weer leuk worden. Ja, toch? De, de sociale media. Social media. media. Bij meneer hij. <laughs> <laughs> nou, hij gaat het uh, weer uh, doen ze dadelijk tussen vijf uh, en zeven. Ja. Heel veel plezier, uh, Fred, daarbij. Dankjewel. En wij zijn er uh, volgende week weer, toch? Ja, uh, nog even bedankt uh, voor de medewerking. Marco Temes, uh, Gijs van Lennep, Jan Lammers, uh, Porsche Nederland... Uh,